Bijna 50 miljoen Turken kunnen vandaag naar de stembus voor een referendum over wijzigingen van de grondwet. De nieuwe wet maakt het onder meer mogelijk om de militairen die in de jaren 80 een staatsgreep pleegden alsnog te vervolgen. Verder wil premier Erdogan het constitutionele hof uitbreiden en het parlement zeggenschap geven over de benoeming van rechters. De Turkse oppositie beschuldigt Erdogan ervan dat hij de rechterlijke macht wil domineren. PVV-leider Wilders heeft in New York zijn steun betuigd aan het verzet tegen de bouw van een islamitisch centrum niet ver van ground zero. Hij vindt dat met het project de duizenden slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers worden verraden. Zijn toespraak was gematigder van toon dan sommigen op het Binnenhof hadden gevreesd. Wilders sprak alleen in algemene termen over de in zijn ogen intolerante aspecten van de Islam. Op een caravanpark in de Amerikaanse staat Kentucky is een bloedbad aangericht. Een man schoot zijn vrouw, stiefdochter en drie buren dood. De vrouw was met haar dochter naar de buren gevlucht omdat de man boos zou zijn over de manier waarop ze het ontbijt had klaargemaakt. Kort nadat een bewoner van het caravanpark de politie had gealarmeerd, schoot de man zichzelf dood. De 47-jarige schutter was een bekende van de politie. De Nederlandse hokisters zijn hun wereldtitel kwijt. In de finale in Rosario verloren ze met 3-1 van het gastland Argentinië. Voor de Argentijnse hokisters is het hun tweede wereldtitel. In 2002 wonnen ze de finale, ook van Nederland. Tennister Kim Kleisers heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg in de finale de Russische Zonareva in twee sets, 6-2 en 6-1. De mannenfinale gaat tussen Rafael Nadal en Novak Djokovic. Nadals plaatste zich door te winnen van de Rus Djusni. De Servier Djokovic behaalde in de halve finale een zwaar bevochten overwinning op Roger Federer. Het weer is vandaag bewolkt en buiig en pas in de loop van de middag wordt het in het westen droger. Het wordt 19 graden. Dit was het NMS.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 To sleep at night, but that was all before he came. I thought love had to hurt a church. Can say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 Reijzels draaien mag je schoenen zetten ze uit de pas, ik zal de toots bewaren tot die volleerd.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 back. just Don't like you're it. supposed to. <laughs> hey. Heet. Ja